Dit is Lieselot Thomassen met het NOET gekapzeiste cruise schip. Heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt, zegt de rederij Costa Cruises, de Italiaanse eigenaar van het schip. Het lijkt erop dat de kapitein te dicht bij het eiland Giglio is gaan varen, staat in een verklaring. Ook zou hij de procedures die gelden bij een evacuatie niet adequaat hebben opgevolgd. De kapitein zit sinds zaterdag vast, onder meer omdat hij volgens justitie te veel risico heeft genomen. Bij het ongeluk zijn zeker vijf mensen omgekomen. Vijftien mensen worden vermist. De republikein John Huntsman trekt zich terug als presidentskandidaat. Zijn adviseurs hebben tegen Amerikaanse media gezegd dat hij dat vandaag bekendmaakt en dat hij de kandidatuur van Mitt Romney zal steunen. Huntsman kreeg de afgelopen tijd weinig steun. Hij had ingezet op winst bij de voorverkiezingen in New Hampshire, maar hij werd derde achter Romney en Ron Paul.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 De film The Descendants heeft de Golden Globe voor het beste film gekregen. George Clooney won de Globe voor beste acteur in die film. Meryl Streep kreeg de Globe voor beste actrice voor haar rol als Margaret Thatcher in The Iron Lady. De film- en televisieprijzen zijn vannacht uitgereikt. De Franse stomme film The Artist kreeg drie Golden Globes voor beste komedie, beste mannelijke hoofdrol in een comedie en beste filmmuziek. De Golden Globes worden gezien als een graadmeter voor de Oscars. Op de Australian Open is Aranska Rus in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld. De tennister verloor in twee sets van Lesha Tsurenko uit Oekraïne. Rus staat op de wereldranglijst 34 plaatsen hoger dan Tsurenko. Het weer, vooral in het noorden en oosten mist. In de westelijke helft vrij zondag het wordt 4 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Ik voel mijn hart en mijn hart gaat zo tekeer En de pijn die ik voel doet ontzettend zeer Het leven lijkt zo somber, zo leeg en zo kil Helemaal alleen zonder jou, zo stil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 Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je. wil Dan wil dan lange, stil van, de van, de van, de van. Voor je stil van stil van Stil van, zeg me wat je wil dan wil van, lange, van lange, lange, stil van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 Misschien me goed, dat je weet wat ik nu voel. Jij ja, kent als muziek, zodat je ziet wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee. Ik denk aan haar en zij denkt aan mij. Jij bent de druk, dat is wat ze met zij. Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de beers en wil met me eten. Maar ik wil no muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. Twee kids, een huis met een tuin aan het water. Hond of kaart, wat jij wil. Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil. Doe dit voor ons en werk dus hard, want ik hou van jou. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.